Tien uur. Freddy van met het NOS-journaal. De Palestijnse beweging Hamas zegt dat de Israëlische geheime dienst... de Mossad, achter de moord op een Palestijnse ingenieur zit. Hamas noemt het slachtoffer een loyaal lid van Hamas... en een grote wetenschapper op het gebied van energie. Volgens Israëlische media was de Palestijn betrokken... bij de ontwikkeling van drones voor Hamas... De man werd gisteren in Maleisië doodgeschoten... toen hij naar een moskee liep. Hij, was daar, hij woonde daar en hij was daar ook imam. In Maleisië wordt een onderzoek ingesteld. De Israëlische regering wil niet reageren. Israël laat zich niet uit over acties van de Mossad. In Hongarije is door tienduizenden mensen gedemonstreerd... met leuzen als geef ons de democratie terug en we willen persvrijheid. Ze protesteerden net als vorige week einde... tegen de herverkiezing van premier Orbán. De demonstranten in Polen. Boedapest vinden dat Orbán de verkiezingen van twee weken geleden heeft kunnen winnen doordat hij de pers manipuleert. Orbán haalde meer dan de helft van de stemmen en heeft nu twee derde van de zetels in het parlement. President Trump was niet bij de kerkdienst in Houston voor Barbara Bush. Daar namen zo'n 1500 mensen afscheid van de voormalige first lady van de VS. Ze overleed woensdag. Onder andere de voormalige presidenten Bill Clinton en Barack Obama waren er wel bij. En de echtgenoten van president Trump, Melania. De officiële lezing is dat Trump de ceremonie niet wilde verstoren met alle beveiliging die nodig is voor een bezoek. Maar waarschijnlijk was Trump er niet omdat de Bushes geen geheim hebben gemaakt van hun kritiek op hem. George Bush senior stemde zelfs op Clinton, de democratische tegenstander. Barbara Bush is overgebracht naar het Bush-complex en daar wordt ze begraven. Het weer, het blijft droog, vannacht... Uh, tussen de 9 en de 14 graden. Morgen eerst zon en 22 tot 26 graden. Later neemt de kans toe op buien met onweer. Dit was het NOS Journaal. Stella introduceert de nieuwe Vicenza Steps. Een prijswinnaar. Nu nog rijker uitgerust met onder meer een krachtige middenmotor. Benieuwd? Kijk op stellafietsen.nl. Ze zijn maar echt custus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 Goedenavond, één uurtje sport maar op deze zaterdag met nabeschouwen en voorbeschouwen. We kijken terug op de Fed Cup, Australië tegen Nederland. Stand na twee enkelspelen is gelijk, 1-1. En dat is goed nieuws voor Nederland. Ook kijken we vooruit naar luik-bastenaken-luik en vanzelfsprekend de bekerfinale tussen AZ en Feyenoord. Beide evenementen vinden morgen plaats. En we praten met hockeydoelvrouw Joyce Sombroek van Laren. De Oud International speelt morgen misschien wel haar laatste officiële competitiewedstrijd. Maar zoals gezegd, het goede nieuws over onze tennisvrouwen in Australië... die spelen dit weekend tegen Australië de promotie van de wereldgroep van de Fed Cup. Dat is de Davis Cup voor vrouwen. Want we staan zowaar gelijk na de eerste twee partijen... en dat door een winstpartij van de Zeeuwse Leslie Kerkhoven op Samantha Stoser. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Heeft dit jou ook zo verrast? Ja. Het is een grote verrassing, want uh, laten we eerlijk zijn, de 26-jarige Leslie Kerkhoven, die heeft echt voor een uh, grote stunt gezorgd en uh, Nederland in deze Davis Cup ontmoeting gezet. Uh, uh, in haar debuut in het Enkelspel uh, ja, en op die 1-0 voorsprong, die zo belangrijk is, want ja, we gingen er, laten we heel eerlijk zijn, toch met een B-team naartoe. Want Bertens niet, uh, Rus niet, uh, Hogenkamp niet. En ja, dan moet je het maar doen en dan uh, kan je spelen tegen de grote namen van Australië. Maar dat liep dus heel erg goed af. Ja, toch misschien goed om even uh, het verschil op de wereldranglijst... zo ongeveer te duiden tussen Leslie Kerkhoven en Samantha Stoser? Ja... 210 staat uh, Leslie Kerkhoven en Samantha Stoser staat nummer 58. Stoser heeft natuurlijk op de vierde plaats gestaan hè, van de wereld. Ze is een Grand Slam-kampioene. Ze won de US Open. Ooit in de finale van Serena Williams. Uh, stond uh, in de finale van Roland Garros. Het is echt een top, top, top speelster. Alleen, ja, misschien iets op de weg terug. Uh, het is een hele grote naam, Sam Stoser... Maar haar spel is eigenlijk al lang niet meer zo groots meer. En ja, dat bleek ook een beetje vandaag in die wedstrijd. Vooral in de eerste set. Een uh, set met heel veel fouten. Uh, een wat zenuwachtige start van Leslie Kerkhoven. Ja, nogal wie dus. Uh, ze maakt haar debuut. Ze is de kopvrouwen van het Nederlands team. Dan moet je in en tegen Australië. Tegen een Grand Slam kampioen. Dat is niet zo makkelijk. Dan voel je toch die vlinders in de buik. Uh, een beetje klamme handen. Een beetje droge keel. Het racket valt niet niet zo lekker in de hand als je serveert. Dus ze kwam vrij snel en zenuwachtig 4-1 achter. Maar toen begon ze toch een beetje haar draai te vinden. Uh, ze is een speelser met lange halen, grote klappen, voorhands, backhands. Er werd gespeeld op een indoor hardcourtbaan. Nou, dat ligt Kerkhoven heel erg goed. En die uh, ja, slagen gingen steeds beter lopen. Van 4-1 achter kwam ze 5-4 voor. Had setpoint. Maakte ze niet een beetje nerveus. Het werd 5-5. En vanaf dat moment speelde zij de belangrijkste momenten heel sterk. Ze brak Sam Stozer in een fantastische game met drie winners. En ze serveerde de wedstrijd naar 7-5 heel erg koelbloedig uit. Nou, dan set 2. Dan denk je, Stozer komt terug. Ging inderdaad beter spelen, vooral beter serveren. Maar uiteindelijk helemaal gelijk opgaande strijd. Goed niveau, die tweede set veel beter dan in de eerste. Tot 6-6 gelijk. En dan een tiebreak. Dan denk je, nou, daar komt die Stoos er wel. Niks hoor, Kerkhoven komt 1-0 achter en wint die tiebreak met 7-1. Het was echt klasse wat ze daar liet zien. Een, een grote stunt van een uh, ja, jonge Zeeuwse die bij haar debuut ja, Nederland uh, ja, toch een beetje heeft gered uh, op de eerste dag van deze ontmoeting. Ja, want dan moet er nog een partij worden gespeeld en die ging verloren. Ja, zeker. Nou, dat was natuurlijk ook wel ingecalculeerd. Want dan komt onze nummer 2, Querine Lemoine. Uh, en zij speelt tegen de Australische nummer 1, Ashley Barty. Nou, dat is een top 20-speelster van de wereld. En Querine Lemoine staat, uh, nou, uh, net bij de beste 300. Dat is nogal een verschil. En zeker als je dan ook nog 5, 6 maanden geblesseerd bent geweest, weinig wedstrijden hebt gespeeld. Dus dat was een dikke uitslag. 6-0, 6-2. Alwel, die eerste set met 6-0 echt wel vertekend was. Le Mans speelde helemaal niet zo slecht. Maar Barty, ja, die liet echt wel dat klasseverschil zien. Dus hele snelle winst voor Australië, maar wel een 1-1 tussenstand. Ja, dat biedt eh, enig perspectief, zou je denken. Maar ja, dan moet morgen eh, Nederland nog wel een keertje... Eh, boven zichzelf uitstijgen. Wordt moeilijk. We uh, beginnen natuurlijk met de twee nummers één tegen elkaar. Die Ashley Barty, nou, die is echt goed. En dan moet Leslie Kerkhoven toch weer laten zien... dat het uh, ja, misschien niet alleen maar een stuntje was. Misschien kan ze nog wat laten zien. Ze heeft natuurlijk vertrouwen. Ze heeft geen druk. De zenuwen zijn er een beetje vanaf. Maar goed, uh, dat zal nog een hele klus worden. Ik denk sowieso dat Samantha Stozer niet meer zal spelen. Die werd trouwens ook gepasseerd voor Daria Gavrilova. Nou, die staat top 25. Uh, Alicia Mollik, de Australische captain, had haar uh, gepasseerd... voor Stoser, die nog maar net in de top 60 staat. Maar ja, misschien een soort afscheidscadeautje, denk je dan... want Stozer is 34. Laatste kans dat misschien Australië met haar in het team... kan promoveren naar de hoogste wereldgroep. Uh, maar ja, ze speelde niet zo goed vandaag. Dus ik denk dat Kavrilova morgen speelt tegen die Quirine Le Mans. Um, ja, we moeten een van die twee potten zien te winnen. En dan eventueel nog een laatste dubbelpartij. Want morgen zijn er dus twee enkelspelen en een dubbel. En die dubbel, ja, dan krijgen we Demi Schuurs, Leslie Kerkhoven. Nou, die won in februari van de Williams-zussen, weet je nog. Dus ja. dat kan nog wel een leuk potje worden. Maar goed, het gaat natuurlijk om de eerste twee enkelspelen. Ja, en het gaat om handhaving in de wereldgroep. Volgens Kerkhoven is die handhaving geen groot thema. We don't put pressure to, to go back to the World Group One, uh, we just fight for every point, every game and every match and um, I think I, I showed today and uh, that's what what I did. Ja, ze benaderen het gewoon per wedstrijd. Je moet jezelf dus ook niet te veel druk opleggen. Ook niet met deze tussenstand. Dat is eigenlijk de boodschap. We gaan zien wat het morgen allemaal gaat brengen. Ik wil met jou toch nog even kijken naar de opmerkelijke prestatie... van Rafael Nadal in Monte Carlo. Hij bereikte daar de finale. Dat is op zich geen nieuws. Wat denk ik wel bewezen is deze week, is dat hij helemaal terug is, toch? Ja, absoluut. De Davis Cup was natuurlijk het... Wa opwarmertje voor hem, uh, waarin Spanje die trailer won van Duitsland. Won die twee best of vijf, uh, verloor geen set. En hier heeft hij ook nog geen set verloren. Gaat morgen in zijn twaalfde finale voor zijn elfde titel op. Um, grappig was het, het mooiste moment nadat hij van Dimitrov had gewonnen, z'n 4 Hij pakte na de winst, bezweten al zijn telefoon. Hij appte meteen Carlos Moya. Die kwam toen in beeld. En hij zei meteen een baan reserveren. Nu, ik wil trainen op mijn voorhand, want die liep niet in de eerste set. Hm. Dus hij is zo gebrand om te Winnen. Morgen in de finale tegen de Japaner Kenny Shikori komt terug van een polsblessure. Hij won in drie sets van Alexander Zverev. Goed, dankjewel uh, Marcella voor nu en we spreken elkaar zonder twijfel morgen weer om het uh, tennis te bespreken. We gaan nu vooruitkijken op Luik bastenaken Luik. Die klassieke wordt morgen verreden. Steven Dalenboud is nu al in Luik. Goedenavond Steven. Hoi Gert, vanaf het Plas Saint-Lambert in Luik vanmiddag zijn hier de renners gepresenteerd. En morgenochtend zullen die van hier vertrekken naar Bastenaken om dan weer terug te keren naar Anse, voorstad van Luik is dat. Maar nu gaat het stadsleven leven hier gewoon weer verder... In april kijk ik elke zaterdagavond vooruit. Op de klassieker van de dag daarna. Met Maarten de Croo. Maarten ook nu, weer, ook nu weer present. Kijk je uit naar deze koers? Ja, het was op papier altijd mijn koers. Dat is in het echt niet zo gebleken. Maar uh, dit was waar ik voor gebouwd was. En waar ik mijn moraal op uh, had gezet. Dat was gewoon dat was mijn koers. Ik heb hem, toen ik gestopt was als wielrenner... heb ik hem nog zeker 15 keer met mijn broer samengereden. Ja. Maar als, als kijker, als luisteraar ook, naar... Ja, dus het is... het is ook wel een beetje de koers van het... ...lang wachten. Ja, dat is het geworden. Dat is natuurlijk lang uh, niet zo geweest. Hè? De ploegen gaan uh, voor een kopman... ...gegroepeerd rijden. Dat kan op zo'n parcours. Je hebt brede wegen... Uh, ...klimmen die veel langer zijn dan in de Amsterdam Gold Race of in de Ronde van Vlaanderen... ...waardoor je er gecontroleerd met een ploeg achteraan kunt rijden. Ja, nou, dus, uh, uh, Laten we luisteren naar Bram Tankink, want het is dus een veelgehoord geluid. Hè. Die keienklassiekers in het eerste deel van April, zoals de Ronde van Vlaanderen, uh, zijn eigenlijk veel leuker. Tenminste, dat hoor je dus vaak. Bram Tankink is het daarmee eens. Ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen dat zeggen. Dat komt natuurlijk omdat uh, op, op keien uh, we, we, we, we, moet je altijd vooraan opdraaien. He, ook, ook de kopmannen. Uh, en daardoor gebeuren er ook, gebeuren er ook dingen, veel, meer, veel meer dingen in de koers. En, en ook bijvoorbeeld daardoor meer valpartijen. Leuk, als je een klim opreidt, die kun je rustig uh, met name in het begin als honderdste opdraaien. Daar, daar gebeurt er niks. Dat is precies wat jij zegt, hè? door die brede wegen. Je hoeft daar niet per se al te zitten. Ja, maar het is natuurlijk een domme manier van koersen. Als je bijvoorbeeld Valverde wil kloppen, die morgen misschien wel voor de vijfde keer gaat winnen. Of is het de zevende keer. Ja, dat zou de vijfde keer zijn dan. Dus uh, hij blijft maar doorwinnen. Als je die wil kloppen? Als je die wil kloppen, dan moet er een harde koers zijn. We zien dat in de Amsterdam Goldrace al. We zagen het vorig jaar al in de keiërklassiekers. Van ver openen, gisteren. Of in de Waalse Pijl. Nibali die het aankondigde en het ook doet. Sky die het aankondigt en het te laat doet. Die cirkels. als ze gewoon mee zijn, dan is die groep weg. En dan, dan kan Valverde het wel op zijn buik schrijven. Is dat ook hoe Molle maar Valverde zou moeten verslaan? Eerder ja. dan, dan in die finishplaats in Aans? Je, je hebt het dilemma in die laatste anderhalve kilometer die zo vals, plat, gemeen omhoog loopt... daar zak je er doorheen als je niet meer fris bent. Je moet zo fris mogelijk daar komen, maar je moet wel proberen weg te zijn. Van veel verder, anders ja. krijg je klop. Je moet op het juiste moment in de koers het verschil maken. Laten we even uh, luisteren naar hoe uh, Bauke, -Mollema, Bauke Mollema daar zelf over denkt. Nou, ik denk dat het voor mij echt pas de laatste twintig kilometer zal zijn. Uh, vanaf Falcon Falcon. Uh, misschien Stendu, Nicolas of, of, of daar bovenop. Echt, echt heel vroeg... Uh... Uh, ja, op de Redoute bijvoorbeeld, dat, dat is denk ik gewoon te ver. Ik denk dat we uh, daarvoor veel ploegen in de breedte gewoon een te sterke ploeg hebben. En dan wordt het gewoon heel lastig om daar denk ik weg te komen. Maar goed, de afgelopen jaren was het echt vaak pas in, in ons, hè, de finishplaats. Ja, klopt. En de kans is wel groot dat dat weer... Het geval is natuurlijk, alleen uh, ja, je ziet wel in de afgelopen klassiekers... ook in Amstel en waalspel dat ontsnap ik wel heel ver gaat komen. Maar toch denk ik zelf dat ik gewoon echt pas op de laatste uh, 20 kilometer wil gaan. En Mollema zegt eigenlijk wat jij ook zegt, hè, in de waalspel zag je het ook weer. Die koers die breekt dus wel eerder open. Dus het is wel spectaculairder, deze Ardennen klassiekers, dan, uh, dan, dan de vorige jaren. Maar, zegt Mollema ook, het zal toch wel weer aan het einde gaan gebeuren. Ja, oké, okay. het is natuurlijk, en daar preludeert hij ook op... Uh, je kunt met een ploeg controleren. In de ronde van Vlaanderen is de agressie te groot en dan ligt het peloton in 10.000 stukken. En voordat je je ploeg verzamelt heb je de koproep al uh, drie minuten weg. Dat ligt hier anders. Uh, maar als er genoeg aanvallers zijn die met elkaar mee gaan doen... dan moet je je voorstellen dat Nibali afgelopen woensdag Kwiatkowski meekrijgt. Als hij gewoon nadenkt, oh, die is benood, dan zijn ze weg dan zien we ze nooit meer terug. Heeft het feit dat er hier kleinere ploegen rondrijden... dit seizoen dan vorig jaar vanwege nieuwe UCI-regels... Heeft, heeft dat een positieve invloed op, de, op het verloop van de koers? Ja, dat heeft... Maar dat is een heel klein elementje erin, hoor. Ik denk dat ze nog kleiner zouden moeten zijn... wil je daar echt effect van hebben. Maar je hebt er gewoon een man minder om te achtervolgen. Uh, maar je ziet ook dat de renners zelf... Uh, er is een deel van de ploegen dat zegt van... ja, wat hebben wij eraan om hier derde te worden? We gaan gewoon aanvallen. We hebben vier man in onze ploeg. We zijn weg. Dus een ander deel, Sunweb sprak ik en die zeggen ja wij wij gaan uh, onze renners afleveren voor een top 10 plek. Dus dan zie je Michael Matthews en die wordt dan zesde. Nou, op vijfde. Prachtig. Dat vinden zij belangrijk voor de puntjes. Je liet al even Alejandro van zijn naam vallen. Ja, die kan hier dus voor de vijfde keer winnen. Je, wat mij altijd opvalt bij hem is dat als het over hem gaat... dan, dan worden mensen enthousiast of zo in het wielerpeloton. Maar hij is toch ook de man die, waarvan zijn, zijn bloed bij Dr. Fuentes lag. Dat lijkt wel een beetje helemaal vergeten te zijn in het peloton. Wat, wat, wat, wat vind jij daarvan? Uh, nou, ik denk dat iedereen onderhand wel door heeft wat die man aan het presteren is. Maar hij heeft uh, nooit, voor de duidelijkheid, hij heeft nooit bekend, hè? Eén, hij heeft nooit bekend. Uh, maar dat doet niks af van het feit dat er ligt dat die bloedzakken niet van zijn hond waren, maar, uh, van, zijn, maar van hem. Uh, het, we hebben niet bewezen dat het er ook in is gegaan. Hij was, uh, maar goed, dat is, het is uiterst verdacht. Uh, maar hij presteert beter dan dat hij vroeger deed. En ik word heel erg moe... Uh, van uh, toch wel de huigelachtige moraalridders die uh, de prestaties helemaal wegzetten als van, ja, dat komt uit de medicijnkast. Eén, het is niet zo. Het is wel... Het zijn cheaters, het zijn bedriegers. Uh, het, het hoort ook bij een cultuur. En die cultuur is aan het veranderen. En wat blijkt nou dat uh, van verder? een echte liefhebber. Wat hem ook gebeurt, hij blijft liefhebber en hij gaat voor het hoogste uit zijnzelf ook in een andere cultuur. Valpartij voor een hele benen ja, open Ja, natuurlijk, nee, dat spreekt voor zich, maar hij is ook beter geworden uh, na zijn schorsing. Ja. Dus dat is toch hij, raar. Waarom is dat raar? Suggereer jij nu dat hij misschien dan wel iets heeft gevonden nou ja, waar wij niet nou, kunnen hij vinden. Hij is beter geworden dan de tijd waarin hij gebruikte. Dus kan je nagaan hoe weinig uh, dat hielp, dat gebruik. Zo zie je me. Nee, ik kan er nog verschillen nee, nee, ja, wanneer we, we, we, we, we, we, we, we kunnen nog uren doorpraten, Maarten, hierover. Jij en ik. Hebben we geen tijd voor. Nog even... Ik wil even ja of nee van jou horen. Wout Poels morgen. Ja, jij maakt je er wel heel makkelijk vanaf. We gaan nu over naar Poels. En ik zeg dat hij niet zo goed rijdt. Oké, okay, en dan hebben we Tom Dumoulin nog niet eens besproken. Rijdt hij hier met vooral de Giro in het achterhoofd of... Zou hij ook nogal kunnen verrassen? Nou, wat het leuke is, hij zou zeker kunnen verrassen. Ik sprak hem net. Uh, hij, hij getuigt van zijn uh, mentale stappen die hij moet maken. Dat hij in een wak zit om, de, om te voldoen aan die verwachtingen. Hij moet het plezier weer terugvinden. Nou, dat gaan we morgen zien of hij er een beetje lol in heeft. Goed. En dan wordt het leuk. Gert, er waren, er waren meer mensen hoor, die vanmiddag met Tom Dumoulin wilden spreken. Hij was echt enorm populair, populair toen hij het plein op kwam lopen. Toen dook Jan en alle mannen op hem. Ik heb hem zelf ook nog even gesproken vanmiddag hier in Luik. Dat interview is later dit uur nog te horen. En onze parkeermeter, die van mij in maart loopt af. Dus we gaan snel op huis aan. Het woord is weer aan jou, Gert. Dankjewel, Steven Dalebout. Vanuit uh, Luik was dat. En uh, we gaan die gesprekken van uh, Maarten Ducro en uh, Steven uh, missen. Maar er komt vast en zeker een vervolg op. Ik heb nog een berichtje over de ronde van Kroatië. Pieter Wening was eerder deze week dichtbij een ritoverwinning. Vandaag werd hij achtste in de etappe. Wening kan misschien alsnog succes halen... want hij staat met nog één etappe te gaan. Tweede in het algemeen klassement. Wening geeft acht seconden toe op de witrus Siftsov. Dan wordt er gevoetbald in Spanje. Uh, ook de bekerfinale gaat tussen Sevilla en Barcelona. Het is daar nu rust. De stand 0-3 is dus eigenlijk al beslist. De 0-1 na een schitterende trap van Jesper Sillessen. Hij staat op doel bij Barcelona. Luis Suarez maakte die eerste goal. Messi tekende voor de tweede. En Suarez vervolgens voor de tweede van de avond voor hem. 0-3 dus in het voordeel van Barcelona. Oeh, het is fijn zeg. Stevie Wonder, and isn't she lovely? Stevie Wonder, dus met Isn't She Lovely. De strijd om de landstitel bij het volleybal. Ja, daar gaan we over praten met uh, Maarten Tip, onze volleybalcommentator. Um, ja, we kunnen kort zijn, hè? het is een ongelijke strijd... waar jij uh, uh, in principe op papier vijf wedstrijden na mag kijken... maar waarschijnlijk is het na drie wedstrijden beslist. Ja, ja helaas wel. Uh, er de, de, de waren fases in de wedstrijd vanavond dat je denkt van... god, het is toch wel even spannend. Maar eigenlijk leeft constant het gevoel van... ja, Lycurgus is gewoon een maatje te groot. Precies, want we hebben de namen nog niet genoemd. Ja, Lycurgus en Orion. Orion. Uh, Lykeurgis uit Groningen is de laatste twee jaar ook kampioen geweest. Uh, Orion heek hikt dan steeds tegenaan. En ik had juist gehoopt dit seizoen... Uh, is Red Bad daar gekomen als, uh, als coach... dat ze nu dat stapje zouden maken. Want dat was ook de bedoeling. Hè. Ze, ze hebben daar heel bewust uh, Alexov als coach aan de kant gezet. Strikwe daar gehaald van we moeten nu die stap gaan maken. Uh, en ja, dan hoop je op een mooie finale. En dat gebeurt niet. Het was 3-1 in de eerste wedstrijd. En nu ja, eigenlijk een, een, een afgetekende 3-0. Ja, dat is jammer. De kampioen van 2016 en 2017 wordt dus ook in 2018 uh, kampioen. Is, is het een gat voor Orion dat überhaupt te dicht is? En wat moet er dan gebeuren? Ja, poeh, uh, heb je even. <laughs> ja, gaat daar natuurlijk weer weg. Uh, die gaat naar uh, Dynamo als coach. Uh, ik denk dat Dynamo misschien wel uh, weer een aansluiting kan maken, ook uh, qua sponsoring, qua achter, uh, achterban die ze daar gewoon nog steeds ja, uit, uit de topjaren nog vast hebben in, in Apeldoorn. Uh, ik hoop dat Orion om die aansluiting ook kan blijven houden en... en ik weet dat ze in Groningen een beetje op bij Keurgers, een beetje op twee gedachten hinken. Van ze wilden graag uh, ook Europees aansluiting halen. Nou, dat hebben ze dit jaar ook weer niet gered ja. in de Champions League. Dus misschien dat die denken van ja, laten we er iets minder geld in steken. Want Europees redden we toch niet. En dan zou op die manier de top van de competitie weer spannender kunnen worden. Uh, alleen ja, dat is dan wel eigenlijk allemaal kunstmatig. Dus het is eigenlijk jammer dat, dat ze in bij Lycurgus heel hard hun best doen om een echte topclub uh, te worden, of te zijn. Hè, want alles uh, is daar goed voor elkaar. Goede coach, goed team, aantal buitenlanders... maar ook jonge Nederlandse talentvolle spelers. En dat je dan meteen uh, de beste van Nederland uh, bent... en ook met koppen schouders er erbovenuit... waardoor die competitie niet meer interessant is. Dus... Ja. Een beetje kip en ei verhaal Servet en tafellaken, want je zegt Europees gezien uh, lukt het niet. Om daar zeg maar, een rol van betekenis te kunnen spelen... zal er gewoon simpelweg meer geld bij moeten nog? Ja, dan moet je echt ook nog grotere spelers... misschien naar het buitenland uh, kunnen halen. Kijk, De beste Nederlandse spelers kiezen heel makkelijk voor, Orion op, of voor Lykeurgus... op het moment dat ze niet naar het buitenland uh, worden gevraagd. Um, en op het moment dat zij uh, daar zekerheid kunnen bieden... van we spelen Champions League en we gaan waarschijnlijk ook wel verder komen... Gaan die Nederlanders daar sowieso wel naartoe. Maar het is moeilijk om goede buitenlanders te halen. Zeker die... als de nationale competitie natuurlijk Precies. niet je van ja, het is. En ja, die, met dan ben je elke week met, met ja. twee vingers in de neus je wedstrijd in Nederland. heb je geen enkele uitdaging. Dus wat dat betreft, ja, en er wordt natuurlijk vaak gepraat... ook over om de top van België, de top van Nederland samen te voegen. Uh, misschien is deze finale wel weer een bevestiging... dat dat moment toch nog maar iets dichterbij moet komen. Ja, want het is uiteindelijk ook voor de uh, nationale ploeg van belang... dat die competitie op een hoger niveau komt... en er niet één ploeg is die er bovenuit steekt, toch? Ja, nee, absoluut. Kijk, wat je nu ziet bij het, het Nederlands team... De, de, de, de brede selectie is net bekendgemaakt, dus de mensen die mogen gaan strijden... om straks echt door de selectie te behoren. Daar zitten uit de Nederlandse competitie... Uh, uit mijn hoofd even vijf spelers bij. En de rest speelt allemaal al in het buitenland. Dus uh, wil je enigszins kans maken op een Nederlands team... dan speel je in het buitenland. Want daar kun je groeien, daar kun je veel beter worden. In Nederland kun je tot, op, tot maar op een bepaald niveau groeien. En uh, ja, dat is gewoon erg jammer. Want uh, ik zie vanavond hoe Niels de Vries het beslissende punt binnenslaat... middenman van Liekeurgis. Keihard die bal rechtdoor op de grond, nou uh, ongeveer op de drie meterlijn. Die bal die zie je indeuken, die zie je maar half uh, ingedeukt op die grond liggen. Ja, weet je, dat, dat is een talent... Maar je weet eigenlijk ook al wel, als Liekeurgus niet blijft doorinvesteren... dat die jongen volgend jaar dat in Duitsland gaat. waarschijnlijk speelt. Of ergens anders. Um, wanneer gaan ze weer verder? Volgende Deze week zondag. Volgende wedstrijd volgende ja. week zondag. Volgende week zondag. En dan is het in Groningen, in Martini Plaza. Nou, dan weet je wel, het leeft in Groningen. Dus die, dat zit het weer lekker vol. En dan zal het toch ook wel uh, beslist worden. Al hoop ik het niet, hè. Ik hoop echt dat het spannend weer gaat worden. Maar ik, ja, ik weet beter, ik denk dat ik... Ja, dat het niet gaat gebeuren, helaas. Je hebt het laatste restje spanning dat uh, wij als uh, willekeurige luisteraars naar dit sportprogramma uh, hebben weggehaald. Nou, nee, nee. Allemaal kijken. Volgende week. Allemaal, allemaal naartoe. toe. wordt hartstikke mooi. Goed, dankjewel. Maarten, tip was dat. We spraken dus over um, ja, de landstitel volleybal die nog niet is vergeven, maar Liekeurgen staat er wel heel goed voor. We gaan uh, spreken over de Beker-finale. Uh, het lichaam van Ron Vlaar heeft de afgelopen elf jaar behoorlijk wat te verduren gekregen. Twee gescheurde kruisbanden, gebroken Voet, een gescheurde meniscus en nog meer knieklachten. Zelfs als je niet alle blessures van Vlaar opsomt... kom je tot een indrukwekkende lijst. Maar Vlaar, hij is weer fit en hij is hongerig naar een prijs. En dat wordt ook wel eens tijd. De laatste keer dat hij met een beker in zijn handen stond... dat was in 2007 na het EK onder 21 met Jong Oranje. Vlaar, hij is nu 33 wil morgen met AZ... de bekerfinale winnen van Feyenoord. En Bert Maaldering sprak met hem. Wat is het geheim van een bekerfinale winnen? Ja, dat is een goede vraag dat is jou ook niet bekend? Nee. Nee. Uh, nou ja, kijk, uiteindelijk uh, is het heel belangrijk wat je als team uitstraalt. En uh, ik denk dat we daar uh, er, er heel anders op staan dan bijvoorbeeld het vorig seizoen. Dus ik, ik kijk er wel met heel veel vertrouwen naar uit. En ik heb er heel veel zin in. En ik denk dat we dat allemaal al hebben. Uh, het zal een, uh, een boeiende wedstrijd worden, verwacht ik. En uh, hopelijk gaan wij winnen. Is dat nog speciaal voor jou tegen Feyenoord? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, ik merkte het ook daar weer toen we daar in de competitie speelden. Een aantal weken geleden. Toen kwam ik in de rust erin. En, ja, de warmte van de, van de supporters. Ja, en dat, dat doet gewoon wat met je. En uh, dat betekent dat je iets voor, voor hen hebt betekend. En uh, ja, dat is mooi. Alleen, ja, dat telt natuurlijk niet, uh, niet in de wedstrijd. Is dat andersom ook zo? Heb, uh, heeft de club ook veel voor jou betekend? Absoluut. Absoluut. Zeker. Ja, ik, uh, ik heb daar uh, ja, een heel groot gedeelte van mijn voetbalcarrière. En ook... Uh, van mijn leven zeg maar en ontwikkeling als persoon uh, heb ik daar uh, meegemaakt en daaraan te danken. En de stappen die, uh, die ik heb gemaakt, zowel op het veld als naast het veld. En uh, ja, daarin zijn ze heel belangrijk voor me geweest. Ja, en dat, dat zal ik nooit meer vergeten. Ben je verbaasd dat jij daar sowieso weer staat? Uh, nou ja. Dan met zoveel blessures bedoel ik eigenlijk. Ja, nou ja, het is weer een roerig seizoen geweest. Alleen uh, ja, nu het einde nabij is, uh, ben ik topfit. Dus uh, dat is uh, heel mooi en heel belangrijk voor mezelf. En ik hoop ook voor de ploeg. En het is heel fijn om weer te spelen en uh, weer belangrijk te zijn. Ja, en uh, dat is dan het juiste moment. Dan sta je weer in een team en ook vanaf het begin af aan was je meteen weer de aanvoerder. Dat klinkt ook wat gekkig. Weet je wel? Dan ben je lang weg geweest en meteen sta je er dan weer. Heeft dat veel met het jonge team te maken dat uh, als er iemand die wat ouder is bijkomt... dat hij meteen weer de aanvoerder is? Uh, ik probeer uh, of ik nou fit ben of niet, uh, dit seizoen uh, altijd gewoon in ieder geval van waarde te zijn. Uh, die jongens zijn uh, hartstikke goed bezig geweest. Uh, ook zonder mij op het veld. Maar ik ben daar buiten altijd uh, bezig ge gebleven om, uh, ja, om in ieder geval met het team aan de slag te gaan. Ja, vertel daar eens wat meer over. Want werkt het zo uh, dat als je wat ouder bent, dat je dan die jonge spelers aan de hand meeneemt? Nou ja, ik weet niet wat zij daarin verwachten. Ik doe dan gewoon mijn ding. Wat, wat, wat, wat doe je dan? Wat doe je dan? Nou ja, we, zijn natuurlijk, we hebben natuurlijk een prima seizoen. Uh, alleen het is wel van belang om continu op het gaspedaal te blijven drukken. En daar heb ik wel heel veel nadruk op gelegd tijdens het seizoen. Omdat uh, op het moment dat je hetzelfde blijft doen of misschien zelfs iets minder, ja, dan, dan, ga je, dan word je weer voorbij gelopen. En uh, als je dan kijkt naar uh, de resultaten die we hebben ge, geboekt uh, over het hele seizoen... Ja, dan uh, is het uh, gaspedaal continu ingetrapt gebleven. En uh, dat is een groot compliment voor, uh, voor de spelers uh, en ook voor de staf... omdat uh, ja, dat is niet zo makkelijk. We hebben een, een heel aantal jonge spelers die eigenlijk hun eerste seizoen uh, nu beleven. En uh, ja, dat, dat, dat is een groot, groot compliment. Als de speler 33 is en hij begint met blessures te sukkelen... waar jij al een hele tijd mee sukkelt, wat wordt al snel gezegd. En zijn contract loopt af van die man gaat stoppen. Ga jij stoppen na dit seizoen? Nou ja, dat, dat, dat weet ik nog niet. Uh, zoals het nu gaat, dan smaakt het zeker naar meer en, en, en, en wil je door. En uh, zo sta ik er op dit moment in. Uh, en ik voel me goed. Dus uh, ja, we gaan het zien. Het ligt ook natuurlijk bij de club. Het maar het vond... begint altijd bij jezelf. Want een speler kan ook voor zichzelf zeggen van... Ah, bedoel, uh, als ik die beker zou winnen, hè, dat is toch mooi. En dan stoppen, zoiets dergelijks. Ja, daar heb ik natuurlijk ook wel over nagedacht op die manier. Maar ik heb wel gemerkt dat ik het spelletje nog echt veel te leuk vind... omdat uh, om dat ik, uh, ik daar uh, niet mee verder wil. Dus, uh... Maar dan moet je het wel kunnen spelen. Want het kan natuurlijk zomaar zo zijn als je doorgaat... en dat je weer in zo'n blessure terechtkomt. Dat je ook denkt van, ja, eh, was het dan maar gestopt? Ja, maar goed. Uh, ik heb daar al wel een aantal gesprekken met de club over gevoerd. Met de mensen binnen de club die ook uh, daar uh, bepalend in zijn. En wat zeggen die dan? Nou ja, ik heb gewoon gevraagd uh, of het mogelijk is om gewoon een seizoen fit te zijn. Met de intensiteit die we trainen. En, uh, en, en we gaan ook Europees spelen, dus er komen dubbele schema's aan met veel reizen. Ja, en dat kan. Dus dat, uh, dat, dat is voor mezelf heel mooi. Uh, maar dat, dat wist ik ook wel. Het is ook wel fijn om die bevestiging te krijgen. En uh, ja, uiteindelijk uh, ligt het ook dan bij de club uh, of zij verder willen. En uh, nou ja, goed, daar hebben we wel een gesprek over gevoerd. Ja, en in hoeverre dat, uh, dat uh, voortgaat, ja, dat zal blijken. Dat klinkt mij in de oren als ja. Nou ja, je mag het zo opnemen als je wil, maar uiteindelijk moeten we daar wel uh, akkoord over uh, bereiken zeg maar, op alle gebieden. Is het dan ook hier en nergens anders? Of zie jij jezelf ook nog wel dan verkassen als dat dan hier niet lukt? Of is het gewoon AZ, punt? Voor mij is dat uh, AZ. Zijn ja, zeggen, zeg jij ook ja? Uh, ja. Dat is duidelijk. Ron Vlaar was dat. Er was een tijd dat hij voor Feyenoord speelde. En we gaan het nu ook over Feyenoord hebben. Want voor die club is de bekerfinale de kans om het seizoen te redden. In de Eredivisie moet Feyenoord het doen met plaats 4. Dat is niet bepaald het gewenste resultaat na de landstitel van vorig jaar. Feyenoord ging een paar weken geleden nog op trainingskamp naar Marbella. Maar volgens Karim El Amadi werd daar nauwelijks over die finale gesproken. Om eerlijk te zijn in de bespreking en zo van de trainer ging het echt niet over de beekfinale, ging het het meeste eigenlijk over, over de wedstrijden die we hadden gespeeld en de wedstrijden die nog moesten komen. Want we moesten nog tegen Utrecht winnen om eigenlijk al in de competitie zes mei klaar te zijn. Dus niet heel veel, maar natuurlijk af en toe dan praat je er wel over, maar niet dat de focus echt op de beekfinale was, omdat we daar in Marbella waren. Hij zei tegen ons dat hij die hele trip het woord bekerfinale geen één keer heeft gezegd. Ja, ik zit nu altijd na te denken, maar ik kan me ook echt niet herinneren dat, dat hij het in een bespreking of iets heeft gezegd over de, over de beker. Meer over wat we beter moesten doen en uh, wat we de wedstrijd tegen Utrecht moesten gaan doen. Nou, nu is het dan eindelijk zover, je gaat die finale spelen, hoe uh, belangrijk is het denk jij dat jullie al zoveel belangrijke wedstrijden hebben gespeeld, dat die ervaring je misschien kan helpen? Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, dat kan uh, zeker wel helpen, dat je die ervaring hebt dat je vaker in dit soort momenten, in mo in, in dit soort momenten uh, hebt gespeeld, alleen uh, je moet ook, uh, je moet ook respect hebben voor AZ, want die, uh, die heeft uh, dit jaar laten zien dat ze constanter waren dan ons, dus uh, ze doen het hartstikke goed, en, uh, dus uh, nee, ik denk dat de finale gewoon 50 50 is. En, uh. We gaan er vol voor en uh, hopelijk uh, staan wij aan een goede eind. Iedereen zegt dat AZ het mooiste voetbal van Nederland speelt. Ook beter dan jullie, dus ben je het daarmee eens? Ja, ik moet wel zeggen, uh, ik vind, ik vind uh, dat ze heel goed voetbal spelen. Maar ook uh, dat ze best wel constant zijn geweest dit seizoen. En ze staan niet voor niks uh, boven ons. Dus, uh, nee, AZ heeft dit jaar zeker een beter seizoen dan ons. Ja, het feit dat zij, uh, ondanks het goede seizoen, nooit van topclubs winnen. Hè, kunnen jullie daarvan profiteren? Kunnen jullie daar iets mee met die informatie? Ja, maar een bekerfinale is iets op zich, weet je. Dat heeft niks met, denk ik, met een topclub of niet topclub te maken. Maar het is toch in de Kuip. Ja, als ik ze tegen PSV had gezien, dan uh, denk ik ook van, uh, ja, die had je ook gewoon kunnen winnen. Weet je, maar het is wel een kuip, maar de supporters zijn ook 50-50. Dus, uh, nee, wat ik net zeg, het is gewoon een 50-50 wedstrijd. En, uh, ja, uh, AZ heeft dit jaar een constanter seizoen gehad dan ons. En, uh, en, uh, ja, wij moeten gewoon laten zien dat, we, dat wij die, die beker willen hebben. en uh, Daar gaan we alles aan doen. Maakt de winst van de beker het verschil tussen een volledig geslaagd of een volledig mislukt seizoen, vind jij? Uh, ik vind uh, sowieso dat Feyenoord altijd uh, moet meedoen om het kampioenschap. Dat is het ho hoogst haalbare. Maar... Ja. Als je weer een prijs pakt als Feyenoord zijn ja, dan, dan kan je wel zeggen dat je, dat je zeker ook wel tevreden kan zijn over dit seizoen. Alleen, uh, ja, wat ik zeg, zelf zeg, uh, het is dan niet een geslaagd seizoen. Een geslaagd seizoen vind ik echt als je, als je kampioen wordt. Hij is van goud, hè, dit jaar zie ik. Betekent dat nog iets voor je? Ja, zeker. We volgens mij de gouden schaal, de gouden Johan Kruis schaal. Dus uh, deze mag er ook wel bij. Dus we gaan, uh, we gaan er alles aan doen om die uh, naar binnen te halen. Dat zei Karim el Amadi tegen onze verslaggever Armand Afsaroglu. Die bekerfinale begint morgenavond om 6 uur... en is natuurlijk helemaal te volgen in Langs de Lijn... hier op NPO Radio 1. Langs de Lijn. Wat 1-0, Arjen Goed de Cristiano Ronaldo. Wat een goal. Buitenlands voetbal. Ja in Engeland draait het dit weekend vooral om de halve finales in de FA Cup. Morgen Chelsea tegen Southampton. Vanavond was het de beurt aan Manchester United en de Spurs. Manchester United have found a way to win. From behind. They took up the fight. They were level before the break. And then Ander Herrera has fired them to the FA Cup final. They'll be back here in May. Manchester United 2, Tottenham Hospital 1. Ja, we gaan uh, over die wedstrijd praten met Tom van Hulsen. Goedenavond. Goedenavond. Tom Manchester United won dus met 2-1. Is door naar de finale. Was Manchester ook de betere? Uh, als je het aan mij vraagt, niet. Uh, dat zal niet iedereen met mij eens zijn. Maar ik vind het altijd heel vervelend als de ploeg die het beste verdedigt uh, de wedstrijd wint. En uh, dat was uh, wat mij betreft in dit geval uh, zeker zo. Zeker in het begin van de wedstrijd vond ik uh, Tottenham Hotspur ontzettend leuk uh, voetbalspelen. Uh, erg mooie aanvallen. En uh, die kwamen ook met een prachtig doelpunt uh, verdiend op voorsprong. Spurs gaat ook nog op de paal in de eerste helft. En ze verliezen eigenlijk door twee uh, uh, ja, individuele fouten. Uh, aan de andere kant moet je wel zeggen dat, uh, dat Jose Mourinho zijn ploeg weer uitstekend uh, had voorbereid. En het uh, goed had neergezet zoals ze dat altijd zeggen. En uh, ja, hij weet uh, zijn spelers altijd te begiftigen met een soort winnaarsmentaliteit. En op basis daarvan kun je wel zeggen dat, ze, dat misschien Man United ook wel verdiend heeft gewonnen. Alleen uh, het, is niet mijn, uh, het is niet mijn type spel. Ik zie liever Spurs uh, spelen als ik eerlijk ben. Ja, dat begrijp ik. Um, heb je er al een verhaal voor geschreven voor trouw over deze wedstrijd? Nee, ik schrijf hier geen verhaal over. Dat, uh, nee, wat zou je kop zijn boven over het artikel? Uh, nou, dat zou toch wel over Mourinho gaan, uh, in ieder geval. Want uh, hij krijgt het weer voor elkaar. Hè. Uh, hij heeft het met andere clubs uh, al bewezen. En wat ik net zei, ja, hij weet altijd zijn spelers op een bepaalde manier te raken. Uh, van tevoren bevreemd hij vaak met de opstelling. Ik vond het ook nu weer heel vreemd dat hij Marcus Resford uh, niet opstelde. Dat is... Een van de weinige spelers van Manchester United die, die voor wat uh, sparkling kan zorgen op dat veld. Maar achteraf heeft hij dan toch weer gelijk. Uh, ik moet ook zeggen dat het uh, verdedigingsblok van Manchester United vandaag uh, uitstekend stond. Uh, dat wordt er allemaal niet, uh, niet mooier op. Maar uh, ja, het was een betonnen blok daar, uh, daar midden in het centrum. En uh, toen Tottenham maar eenmaal was uitgeraast en Manchester op voorsprong was gekomen, kwamen ze er gewoon niet meer doorheen. Ja, het is uiteindelijk een kunst hè, om uh, de ploeg uh, goed neer te zetten. En die kunst verstaat uh, Mourinho uh, ja, als, als geen absoluut. ander. Ja. Absolute, Had uh, ja. de wedstrijd nog een Nederlands tintje? Nou, op het veld uh, eigenlijk als enige Nederlander Michel Vorm... die uh, weer mocht spelen, net als in alle voorgaande FA Cup-wedstrijden dit seizoen. Uh, ja, er wordt door sommige mensen gezegd dat hij de 2-1... de beslissende goal van Herrera had kunnen houden... omdat hij net onder hem doorging. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, want die bal die kwam uh, achter een speler vandaan... en uh, was gewoon slecht verdedigd. En aan de andere Goal kon hij ook weinig doen. Uh, alleen hij heeft zich niet ook in een positieve zin kunnen onderscheiden. Ja, en verder stonden er natuurlijk uh, weer een aantal oud-eeredivisie-spelers op het veld. Met, uh, met Erikse, Vertongen, Sanchez bijvoorbeeld. En, uh, en Dembele. En Dembele is altijd uh, een speler die, uh, die het erg goed doet bij de Spurs. Maar eigenlijk, in deze wedstrijd was hij persoonlijk verantwoordelijk voor uh, de twee tegengoals. Uh, bij, de, bij de eerste uh, verspeelde hij heel knullig de bal aan de Pogba die je meteen voorgaf uh, uh, waar de kleinste man van het veld... met 1,68 meter uh, Alexis Sanchez de bal inkopte. En bij die tweede goal uh, was een counter van, uh, van Man United. En dat vergat hij mee te lopen met Herrera. En die maakte de beslissende goal. Dus uh, wat dat betreft een negatieve hoofdrol voor Dembele. Ja, je noemt een Nederlander niet, dat is uh, de, de naam van Deli Blind... Um, dat is, um, nee, nee. zou ik bijna willen zeggen, een voetballer die je geneigd bent uh, voorzichtig te gaan vergeten. Want ja, die speelt niet veel, hè? Nee, inderdaad, dat wilde ik ook zeggen. Je zou bijna vergeten dat hij bij United zit. En uh, ja, hij speelt geen rol van betekenis meer. En dat is natuurlijk wel enigszins treurig voor een speler van dat kaliber. Um, ik denk dat uh, David Blind gewoon naar een andere club uh, moet. En dat zal ook wel gaan gebeuren aan het einde van het seizoen. Maar het verhaal voor hem bij Manchester United lijkt, uh, lijkt wel over, ja. Ja goed, morgen op ditzelfde uh veld de halve uh, finale, Chelsea-Southampton. Vind je dat eigenlijk jammer dat, dat uh, ja, we hetzelfde veld gebruiken? Nou eigenlijk wel ja, het is sinds een aantal jaren is het nu gebruikelijk dat ook de halve finales al op Wembley worden gespeeld. Daarmee is gebroken met een oude traditie hè. en uh, dat, is, ja, dat is eigenlijk wel zonde. Want uh, Wembley halen, neemt daar neemt moet het om draaien een seizoen lang. Ja, het, het, ze hebben het altijd over de magie van de FA Cup. En nou, een van die dingen is dat als je de finale haalt, dan mag je op Wembley spelen. En dat was vooral voor de kleinere clubs uh, een extra motivatie. Uh, natuurlijk om dat te bereiken. Ja, nu is dat in de halve finale al zo. Ja, dat is, uh, dat is zonde. Net, net zoals het feit dat, uh, dat de replays uh, zijn afgeschaft uh, in deze fase. Uh, ook als het nu gelijk was geworden, hadden ze verlengd en strafschokken. Ja, vroeger uh, er zijn er wel uh, rondes geweest... waarin clubs zes keer tegen elkaar moesten spelen... voordat er een keer een winnaar was. Ja, prachtig. En, uh, ja, dat, ja, dat is prachtig. En dat, dat maakt dat BQ-toernooi zo mooi. Dus dat is zonde. Aan de andere kant blijft Wembley natuurlijk een fantastisch stadion om, uh, om te spelen. En alle wedstrijden daar zijn mooi om te zien. Het is uh, de macht van het grote geld. Maar daarmee vertel ik jou in elk geval uh, niks nieuws. Uh, Tom van Hulsen, nee. dank je wel voor nu. Oké, okay, graag gedaan. In de Engelse competitie werd ook gespeeld. Liverpool stond met 2-0 voor, maar zag West Bromwich Albion... toch nog langzij komen. Het werd 2-2. Liverpool blijft derde, ruim achter bij de clubs uit Manchester... maar met drie punten voorsprong op de Spurs. Vermeldenswaardig is dat Salah weer het netje wist te vinden... met zijn 31ste goal van het seizoen. Even naarde hij het record van Shearer, Ronaldo en Suarez. Salah heeft nog drie wedstrijden om dat record ook weer te verbreken. West Bromwich Albion schoot niet veel op met het puntje... is nu bijna zeker van degradatie. Wolverhampton Wanderers speelt volgend jaar weer op het hoogste niveau na het behalen van de titel in het championship. In 2012 degradeerden de Wolves, maar ze zijn nu dus weer terug. In de Duitse competitie heeft landskampioen Bayern München... met 3-0 gewonnen op bezoek bij Hannover 96. De strijd om de andere Champions League plaatsen... blijft onverminderd spannend, vandaag helemaal... want alle concurrenten voor de Europese plaatsen speelden tegen elkaar. Borussia Dortmund nam het op tegen Bayern Leverkusen. Dat is de nummer 4 tegen de nummer 3. En de nummer 3 Dortmund won met maar liefst 4-0. Royce miste een strafschop, maar wist later in de wedstrijd nog twee keer tot scoren te komen. Dortmund nu derde, heeft drie punten voorsprong op Leverkusen En ook de nummer vijf en zes speelden tegen elkaar Leipzig, ontving Hoffenheim, verloor met 2-5, waardoor Hoffenheim nu over Leipzig heen wipt op de ranglijst staat nu vijfde. En voormalig Heerenveen en speler Mark Oet was belangrijk voor Hoffenheim, hij scoorde twee keer en had ook nog een assist. In de onderste regionen van de Bundesliga deed Haasvouw wat het moest doen, dat is het grijpen van de, de laatste strohalm Haasvouw de nummer 17 speelde tegen Freiburg. Dat staat één plaats hoger. Haasvouw won met 1-0. Het gat tussen beiden is nu vijf punten... met nog drie wedstrijden te gaan. Maar Haasvouw leeft dus nog. In Italië won Aas Roma met Kevin Strootman in de basis. Van Spal met 3-0, Strootman halverwege de tweede helft vervangen... met het oog op de halve finale van de Champions League. van aanstaande dinsdag tegen Liverpool. AC Milan verloor op eigen veld van Benevento. De hekkensluiter won dus voor uh, tegen AC Milan... die nog om Europees voetbal moet strijden. En dan kijken we nog even naar de finale van de Coppa del Rey. Daar staat het inmiddels. Dan kijk ik naar het televisiescherm 0-4 En we zitten nu in, ik meen, iets van de 65ste. Minute see them come together oh they would not lovers, live as two as enemies.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 Bones, the need been burning in my mind One step away Kept me one step away From something I could not find When I looked inside Till I looked inside my aching heart so I hive of honeybees Making honey Making honey from, from my darkness Oh, for my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 A light in your hands, before I understand how it can be. With the players. Nick Mulvey en In Your Hands. U hoorde al eerder dit uur de voorbeschouwing op Luik bastenaken luik met Maarten Ducro. Verslaggever Steven Dalebout Ze had, beloofde daarin ook nog een interview met Tom Dumoulin. Nou, dat interview gaan we nu uitzenden, want hij is net terug van hoogte stage. Als voorbereiding op de Giro d'Italia. Dumoulin is straks in Italië titelverdediger. Maar eerst rijdt hij morgen dus nog de laatste klassieker van de maand. Als uh, Luik bastenaken luik valt in het wielerpeloton... ook bij veel volgers, die, die raken al in een soort jubelstemming. Hoe is dat bij jou? Ja, ik ook wel een beetje. Nou ja, vooral deze week hè, met Amstel: uh, flash en, uh, en uh, like. Dat zijn wel echt koersen die, uh, die mij heel dicht aan mijn hart gaan. En daarom zat ik, oh, ik zat weer met, met kapot te balen op een uh, hoogtestage... dat ik uh, Amstel weer moest missen. Maar uh, zeker omdat het dit jaar zo'n mooie koers was. Jij zit ergens bovenop een berg, hè, hoogtestage, om te trainen. Maar je volgt het dus wel allemaal, wat daar beneden gebeurt. Ja, tuurlijk. Ja, je hebt niet zoveel te doen uh, na de training uh, dan uh, koers kijken. Dus uh, ik heb het uh, goed gevolgd... En uh, ja, ik, ik ga er uh, hopelijk weer bij uh, kunnen zijn de komende jaren. Wat doet zo'n hoofdstage met je? Uh, je wordt er beter van als het goed is. Uh, ja, voor, voor mij... Uh, ik, ik voel mij op hoogstage meestal niet zo goed. Uh, maar misschien is dat juist wel een goed teken... Omdat, omdat ik eigenlijk niet zo heel goed tegen die hoogte kan. Uh, ik, is het is wel een grote schok voor mijn lichaam. En uh, ben, voel ik me daarna, als ik terug ga op laagte, wel altijd heel goed. Dus dat, heeft tot nu toe, uh, ja, dat is het effect eigenlijk dat je wil creëren. Ja. En het doel is natuurlijk de Giro. Maar ja, deze wedstrijd, luik Bastenaken Luik... komt uh, hoeveel dagen nadat jij de berg bent afgekomen? Uh, ja, ik ben donderdagavond teruggekomen, dus uh, drie dagen. Merk je er dan al wat van of is het juist weer tegenovergestelde in die eerste dagen? Dat hoor je ook nog wel eens, hè? Uh, Meestal ben ik, hoe het bij mij het, uh, meestal gaat, is dus een paar dagen dat ik me nog wel uh, vrij aardig voel. En dan gaat het een paar dagen heel slecht. En, uh, en dan, uh, dan gaat het weer langzaam beter. Dus ik hoop dat ik die slechte dagen luik heb en dat uh, Like gewoon uh, super gaat. Denk jij hier nou al, ook al aan de Giro? Heb je dat al vooral in je hoofd zitten of ben je je echt puur en alleen met die wedstrijd van morgen bezig? Ah, dat, dat speelt wel natuurlijk een beetje mee in, in je achterhoofd. Maar ik ben vooral gewoon met morgen bezig. En ik, ik, wil gewoon, ik wil gewoon morgen knallen. Wie is bij jullie de renner die de meeste kans maakt op succes? Ben jij dat? Of is dat Matthews? Uh, nou... Ik denk, uh, <laughs> ik denk uh, Michael Matthews. Dat is ook onze vrouwtjeschove man. En die, ja, als je als sprinter vijfde kon worden op de, op de muur. Dan, uh, dan heb je aardig uh, vorm te pakken. Dus uh, dat gaat onze uh, eerste man zijn. Maar Sam en ik. Uh, het is wel de bedoeling dat Sam, oma en ik heel ver in de finale raken. En ook mee kunnen schuiven in de ontsnapping. En uh, koers uh, kunnen maken. Dus ik hoop dat we met de ploeg echt een mooie koers uh, gaan verzorgen. Dat zei Tom Dumoulin in de aanloop naar luik Bastenaken luik Ze werd Europees kampioen, wereldkampioen, olympisch kampioen... en werd twee keer uitgeroepen tot de beste hockeykeepster van de wereld. Ja, de prijzenkast van Joyce Sombroek is overvol. En misschien kan het deurtje morgenmiddag definitief dicht. Want Sombroek strijdt met haar ploeg Laren tegen Oranje-Rood... om de laatste play-off plaats. Beide ploegen hebben precies evenveel punten. Joyce, goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie staan vierde met 41 punten, oranje-rood vijfde met 41 punten. Is dat een, een middagje nagelbijten, denk je? Ja, nou het wordt in ieder geval heel spannend en een mooie pot. En ja, wij zijn denk ik, we hebben een heel goed seizoen en oranje-rood ook. En we, we zagen de laatste wedstrijden al dat het echt zomaar op deze wedstrijd aan zou kunnen komen. En Ik denk dat morgen gewoon een ongelooflijk spannende, maar leuke wedstrijd gaat worden met heel veel publiek. Ja, en dan zeg ik dat het deurtje morgenmiddag misschien definitief dicht kan. Daar wil jij vanzelfsprekend nog niet aan. Maar feit is dat als jullie verliezen je carrière over is. Want je stopt ermee. Besef je dat al? Dat die mogelijkheid er morgen al is? Ja, dat besef ik me wel. Maar wat je al zegt, ik ga er niet van uit. Uh, als wij gelijk spelen of winnen, dan gaan we door naar de play-offs. Dus eigenlijk is het morgen een soort kwartfinale om het landskampioenschap. En ik heb gewoon heel veel vertrouwen in mijn ploeg. En ik heb er heel veel zin in. En ik denk ook niet dat je te veel moet gaan nadenken... van dit is mijn la, misschien mijn laatste wedstrijd. Ik denk dat je gewoon zo goed mogelijk moet voorbereiden... met volle overtuiging gaan spelen... en dan zien we wel hoe het na de wedstrijd... hoe we ervoor staan. Ja, toch wil ik uh, met jou praten over het afscheid. Uh, en laten we dan maar even vanuit gaan dat dat morgen nog niet gaat gebeuren. Je bent pas 27, dat is jong. Waarom stop je dan toch al mee? Ja, ik stop om verschillende redenen. Allereerst heb ik een heupblessure, Een chronische blessure waar ik veel last van heb... en waardoor ik de laatste... ...jaren eigenlijk minder kan trainen. Dat is de reden dat ik voorstel ook bij het Nederlands team ben gestopt. En dat ik nu bij Laren nou ja, heel, ja, heel veel minder heb getraind... ...omdat hij me gewoon wel beperkt, mijn rechterheup. Ja, Je Daarnaast... hebt ook bewust rust genomen, hè? Ja, klopt, absoluut. En ik merk nu dat het nog heel goed gaat... ...maar dat ik gewoon veel minder kan trainen dan ik zou willen. En er komt bij dat ik een carrière als, als arts heb... ...en dat ik over twee maanden afgestudeerd ben... ...en dat het ook lastig te combineren is... En ik merk langzaam maar zeker dat ik ook wel toe ben aan een volgende fase. En genieten van de vrijheid. En met mijn vriend meer reizen en weekenden weg. Dus ik merk gewoon nu aan alles dat het goed is. En dat ik een hele mooie carrière heb gehad. En uh, hopelijk gaat hij nog eventjes door. Maar anders is het ook mooi geweest. Ja, laten we direct toch maar even een van die hoogtepunten erbij pakken. De halve finale van de Spelen in Londen. shootouts tegen Nieuw-Zeeland. Charlotte, Sombroek heeft hem nog. Nog één seconde en... Sombroek komt hier tevoorschijn als overwinnaar uit de strijd. Flynn namens Nieuw-Zeeland. Flynn en Sombroek heeft hem. Sombroek stopt. Anita punt. Punt met een backhand. Wat maakt zichzelf moeilijk? Wat maakt zichzelf moeilijk? En Sombroek heeft hem. Sombroek exceleert hier. Ja, Filip Koker, die jouw naam uh, veelvuldig uh, uitspreekt... want je stopte drie van de vier uh, shootouts. Jullie gingen toen naar de finale wonnen, ook in Londen, toen Olympisch goud. Was dat het absolute ja. hoogtepunt? Ja, dat was één van de hoogtepunten. Want het WK in Den Haag, dat wonnen we ook. Ja. En daar speelde we denk ik het beste hockey. En hebben we in het hele toernooi maar één tegendoelpunt gekregen. Dus dat was ook absoluut een hoogtepunt. En um, in Rio hadden we in de halve finale wederom shootouts. Hebben we ook gewonnen. Dat was ook qua wedstrijd een van mijn hoogtepunten. Alleen vervolgens verloren we natuurlijk de finale. Wat het toernooi uh, nou ja, uiteraard minder mooi maakte. Maar waar we nog steeds heel trots op kunnen zijn. Nou werd je bij Laren uh, nog nooit kampioen. Zie je dat als een, en het kan nog, als een, als een smetje op de carrière? Nee, en het leuke is dat we afgelopen winter in de zaal landskampioen zijn geworden. Dus die staat nu ook achter mijn naam. Ja. Dus uh, nee, maar op het veld, klopt, is nog niet gelukt. We zijn Europees clubkampioen geworden. We zijn drie keer Vrieslandskampioen geworden. Maar tot nu toe is het nou eenmaal bijna altijd Den Bosch die wint. En kijk, voor ons zou het met deze ploeg die we nu hebben heel mooi zijn als we de play-offs halen. En zijn we ook echt niet bezig met het landskampioenschap. En ja, daarvoor, om de play-offs te halen, moeten we morgen winnen of gelijk spelen. Dus dat gaan we doen. Ja, Het is natuurlijk een illusie om te denken dat je zomaar even landskampioen wordt. Maar eh, dat is het mooie van sport. Hè? De, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En nou ben je zelf twee keer de beste geweest van de wereld. En dat, eh, en dat is ons ook ingefluisterd door Filip Koken, onze hockeycommentator. Je als meisje van twaalf nog als aanvalster speelde. Dat, wat is nou voor jou het geheim geweest om, om als keeper de top te halen? Ja, klopt. Ik ben inderdaad laat begonnen met kiepen. Ik denk dat het eerste wat belangrijk is... is gewoon heel veel plezier en overtuiging. En ik ben gewoon iedere keer gaan kijken... hoe kan ik weer een klein stapje beter worden. Telkens kijken naar die ene procent. Of dat nou is qua krachttraining of oogtraining... of mentale training, noem maar op. Met jongens getraind. Uh, telkens weer kijken hoe kan ik mezelf weer verbeteren. Focus op dingen waar je invloed op hebt. En je kwaliteiten uitbouwen. Niet alleen maar kijken naar... De dingen die minder zijn. Maar vooral ook zorgen dat je gewoon heel erg goed wordt in bepaalde dingen. Dat heeft uh, heel veel met focus te maken, hoor ik al. En uh, jij bent je ja, nu ja. al voorzichtig aan het focussen op uh, de wedstrijd van morgen tegen Oranje-Rood. En ik wens je daarbij veel succes. En bovenal ook veel plezier. Dankjewel, Joy Sombroek. Dankjewel. Kijk nog even met een schuin oog naar het televisiescherm. Sevilla tegen Barcelona. Barcelona 26 klassen beter, staat 5-0 voor en nog een minuut of 20 te spelen. Kan u ook nog melden dat de waterpoloosters van Polar Bears... voor het eerst in acht jaar weer landskampioen zijn geworden... De zesde titel werd veiliggesteld door het tweede finale duel van ZVL uit Leiden te winnen. Het werd 7-7, waarna Polo de straks op een serie met 5-3 won. En nog een mooi bericht. Voor het eerst sinds zijn zware ongeluk op de BMX-baan van Pavendal heeft Jelle van Gorkum weer van zich laten horen. Hij gaat er alles aan doen om uiteindelijk weer terug te keren in de sport. Het herstel verloopt zwaar, maar voorspoedig. Dit was het voor wat betreft deze aflevering van Langs de Lijn. Zometeen het oog. Fijne avond nog.